L4, het NOS-journaal. Dorald Megens. Het gaat niet goed met Philips. Het bedrijf heeft een winstwaarschuwing gegeven voor het tweede kwartaal. Bij de lichtdivisie wordt minder verdiend dan verwacht. En ook de omzet bij de afdeling consumenten-elektronica valt tegen. Aangeschoven is economieredacteur Bert van Sloten. Bert, daar hebben de beleggers ook meteen op gereageerd op dat nieuws. Hè? Ja, aanvankelijk ging de koers met 9% onderuit. Op dit moment 11,1% is de koers lager. Dus de beleggers zijn zeer negatief gestemd. Komt het nou uit de lucht vallen? Het komt voor een deel uit de lucht vallen, maar voor een deel ook niet... Want het afgelopen jaar is de koers van Philips eigenlijk gestaag gedaald. Er is al 20 afgegaan. Maar dat het zo zou tegenvallen en dat Philips met zo'n winstwaarschuwing zou komen... dat valt iedereen behoorlijk tegen en ook gewoon rauw op het dak. Dus in die zin valt het ze wel tegen. Want ze hadden iets meer verwacht ook van de topman van Philips. De nieuwe topman. Ja, wat, wat kan het bedrijf doen om het, om het tijd te keren? Bezuinigen. Uh, er is al aangekondigd dat er ook anders gaat worden uh, gewerkt. Dus minder bureaucratisch. Dat is een beetje het uh, toverwoord uh, bij Philips. Maar voor de rest zal er ook veel bezuinigd moeten worden. En uh, zal er veel en veel meer gedaan moeten worden. Overigens, wat ze exact gaan doen, dat willen ze vandaag nog niet bekendmaken. Pas in juli uh, zijn de, is de presentatie van de volgende kwartaalcijfers. Misschien dat ze daarvoor nog met nieuwe plannen komen. Maar in juli kunnen we in ieder geval de nieuwe topman van Houten te, te spreken te krijgen. Want dan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 De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken wil dat de NAVO onmiddellijk stopt met de luchtbombardementen op Libië. Volgens minister Frattini is dat nodig om humanitaire hulp toe te laten tot het land. Italië hoort tot de NAVO-coalitie die bijna dagelijks bombardementen uitvoert op Libië... om burgers te beschermen tegen het geweld van de Libische leider Gaddafi. De minister wil dat de NAVO onder meer bekendmaakt hoeveel burgers bij die bombardementen zijn omgekomen. Maandag zouden negen burgers zijn gedood bij een aanval door de NAVO... De organisatie gaf later toe dat door een technisch probleem een bom doel had gemist. Consumenten zijn veel negatiever over de economie dan in mei. Daarentegen zijn consumenten deze maand wel positiever over hun eigen financiële situatie, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De crisis in Griekenland die beheerst natuurlijk het nieuws en uh, waarschijnlijk dat mensen daar toch wat diffuse zorgen over hebben... maar die voelen ze eigenlijk nog niet direct in hun portemonnee. Als ze in hun eigen portemonnee kijken, dan zien ze... ik heb nog steeds mijn baan, ik heb nog steeds uh, voldoende geld. Daar is dus een, een lichte vooruitgang. Het weer hier en daar een bui, later vooral in het binnenland... met in het oosten van het land kans op onweer. In de middag van het westen uit Opklaringen. Het wordt vandaag 18 tot 20 graden. Aan WB verkeersinformatie. Er staat file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Knopendiemen en Muiderslot 4 kilometer. Bij Muiderslot is de rechte rijstrook dicht. Daar staat een auto stil. En op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam... staat tussen Barneveld en Hoevenlaken 4 kilometer. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen de afritten Den Dolder en Maarn 5 kilometer. Na een aanrijding is bij Maarn de rechte rijschok dicht. Radio 1 degids.fm Met Felix Meurders. Goedemorgen. Stel, u maakt deel uit van een doorsnee gezin. Partner, twee kinderen, ouders op leeftijd om de hoek. Gezellig. Maar een van die kinderen is autistisch. En uw partner heeft een angststoornis En uw ouders kunnen niet veel langer zelfstandig blijven wonen. Wat betekenen de bezuinigingen van minister Schippers van Volksgezondheid... dan de komende jaren voor dat gezin? Ik vraag het over een minuut of tien aan gezondheidseconom Guus Schrijvers. En ik neem u mee naar het honkbalveld. Even lekker de benen strekken. Donderdag begint het grootste evenement van Europa in Rotterdam. Met een sterk deelnemersveld. Ook Curaçao doet mee. Wij bezochten de Antillianen die in het Nederlands team zitten. En waarom maakt George Clooney satellietfoto's in Sudaan? Horen, zien en geloven? Surf naar degids.fm Maar eerst even mijn verbazing bij het nieuws van vanochtend. De organisatie voor werkende moeders stelt dat ouders ruim 1 miljard euro kunnen besparen op de kosten van de kinderopvang als het zogeheten uurtje-factuurtje ingevoerd zou worden. De overheid zou in dat geval ook goedkoper uit zijn. Ruim 750 miljoen euro. Aan de telefoon Mariette Wensemius van de organisatie voor werkende moeders. Mevrouw Wensemius, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben vier minuten om die zaak even goed op te helderen. De klok loopt. 1 ja. miljard euro goedkoper voor de ouders... en ruim 750 miljoen voor de overheid. Dat is een behoorlijk bedrag. Hoe kan dat? Ja, het is heel gek uh, waarom we dat nog steeds uh, betalen... eigenlijk met uh, alle ouders en de overheid daarmee... Um... Het Makkelijk voor uitgelegd. Ik breng mijn kind elke ochtend om half negen naar de crash. En ik haal ze om vijf uur haal ik ze op. Maar ik betaal vanaf kwart voor acht ochtends. En ik betaal tot kwart over zes avonds. Dat betekent dat ik anderhalf uur geen gebruik maak van de kinderopvang. Maar er wel voor betaal. Heel Nederland staat op zijn kop op het moment dat we dit. Telekomaanbieders dit doen. Maar bij de kinderopvang betalen we gewoon braaf door. Met publiek geld aan private ondernemingen. Waarom gebeurt het dan nog niet? Ja, dat snap ik zelf ook niet zo heel erg goed. Minister Kamp die, die geeft aan dat de kinderopvangbranche genoeg over heen heeft gekregen. De, de laatste jaren veel te verduren heeft gehad met allerlei wijzigingen. Ik denk dat ouders veel meer te verduren hebben gehad met gastouders... die wegvallen door de nieuwe regelingen, bezuinigingen ieder jaar opnieuw. En het, het blijft gewoon elke keer doorgaan. Dus ik vind dat ouders nu een keertje um, de mazzel mogen hebben... of gewoon een keertje niet hoeven te betalen voor wat ze niet afnemen... Minister Kamp heeft ook gezegd, die kinderopvangorganisaties... die moeten het zelf gewoon regelen en niet de ja. overheid. Dat kan natuurlijk ook, hè? Dat kan natuurlijk ook, maar ja, die zullen natuurlijk heel makkelijk zeggen... ja, maar dan ga ik minder geld verdienen, dus ik ga niet in mijn eigen vingers snijden. Als dat uurtje factuurtje ingevoerd zou worden... brengt dat volgens de werkgevers en die kinderopvang een hoger uurtarief uh, met zich mee... want de vaste lasten van onder meer het gebouw blijven gelijk... Ja. en dan moet de, die moeten dan uit minder gebruiksuren betaald gaan worden. Heeft u daarover nagedacht? Nou, er zijn verschillende uh, kinderopvanginstellingen die al zo werken. Waar geen hogere prijs wordt gerekend. Waar de kwaliteit van de kinderopvang nog steeds uitstekend is. Dus ik, ik zou zeggen, kijk daar eens naar. En laten we eens kijken van naar hun ervaringen. Hoe het bij hun wel werkt. Uh, bovendien, als ze 10 euro's gaan vragen voor, uh, per uur voor de kinderopvang. Dan prijzen ze zichzelf de markt uit. Dus dan krijg je pas echt sprake van marktwerking. Maar nu weten kinderopvangorganisaties precies hoeveel kinderen er per dag aanwezig zijn. Hè? Daar ja, kunnen ze dan, dan, ze dan, dan ook medewerkers op aanpassen. Dat weten ze dan ook. Ze weten nog steeds wie er weer neerkomt. Alleen betaal ik dus alleen nog maar voor hetgene wat ik afneem. En niet voor wat Uw ik U denkt voor wat niet wat dat het met het uurtje factuurtje veel onoverzichtelijker wordt? Nee, ik denk juist dat het veel overzichtelijker wordt. Volgens de Affacabo FMV zou dat alles grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van de kinderopvang. Nu is er rust en stabiliteit. En dan zou er elk kwartier een ouder komen om zijn kind op te halen. Dat lijkt mij geen werkbare situatie. Uh. Nee, dat klopt. Dat is voor ouders en voor de kinderen al helemaal niet wenselijk. Uh, daarin kan je natuurlijk wel samen overleggen dat je zegt... van, nou, je mag ze inderdaad pas brengen of uh, tot tien uur brengen en vanaf vier uur halen. Wat bij veel kinder in, kinderopvanginstellingen al zo is. En dan is het voor de kinderen prima, want dat werkt, dat werkt nu ook al zo... en daar hebben de kinderen geen last van. Het is niet zo dat je ze voor een uurtje moet brengen. Dat, dat ben ik absoluut met de advocaat bij eens. Wat gaat de organisatie voor werkende moeders doen? Uw organisatie gaat uw actie voeren? Dat kan niet, hè? want u werkt. Ja, ik werk inderdaad. Ik doe uh, deze, deze, dit initiatief inderdaad naast mijn werk. Ik maak me er druk over. Ik vind dat de stem van werkende ouders in de hele discussie over de kinderopvang niet of nauwelijks wordt gehoord. Uh, terwijl het juist wel om ons gaat. Het, uh, het raakt ons het, uh, het direct, zeg maar. Uh, dus ik uh, ben er inderdaad mee bezig om, uh, om actie te voeren om de stem van werkende ouders te laten horen in Den Haag. En daarvoor uh, moet iedereen lid worden van mijn uh, initiatief, zodat ik meer stemrecht krijg in Den Haag. Ik heb inmiddels de Tweede Kamerleden ook op de hoogte gebracht van ons onderzoek. En, uh, en uh, die staan er positief tegenover. Want het is bijvoorbeeld ook heel gek, dat zal ik ook, wil ik ook nog eventjes melden. Kinderopvangorganisaties uh, brengen ook feestdagen bijvoorbeeld in rekening. Dagen dat de kinderopvang dicht is, brengen ze ook in rekening, in rekening. Nou, dat vind ik schandalig. Hoe kan je nou iets in rekening brengen dat je niet afneemt? Uw stem is gehoord, mevrouw Winsemius. U bent van de Organisatie voor Werkende Moeders. De tijd is om. Mag ik u danken? U ook. Dank u wel. De Gids. Vijf landen spelen vanaf donderdag in Rotterdam in het sterk bezette landentoernooi voor honkbal in Europa. Eigenlijk het sterkst bezette. Het World Worldport Tournament Nederland. Momenteel staat het Nederlands team op de wereldranglijst zesde en moet het opnemen dan tegen Taiwan, tegen Cuba, Duitsland en Curaçao. Op Curaçao is honkbal volksport nummer één. Geen wonder dus dat ook het Nederlands team een aantal curaçao naars binnen de geleden heeft. Anita van der Huls bezocht een training aan de vooravond van dat beroemde befaamde toernooi. Ik ben er klaar voor, hoor. Roelie Henrique, debutant in het Nederlands honkbalteam. Je woont in uh, Amsterdam, maar je komt van Curaçao. Um, heb je lang op Curaçao gewoond? Ja, sinds mijn geboorte, dat ik negen jaar was, heb ik op Curaçao gewoond. Toen ben ik naar Nederland gekomen en uh, sowieso hier een club opgezocht... Direct om verder te kunnen hongballen. Want op Curaçao honkbalde je al? Ja, zeker, zeker. Op Curaçao ben ik vanaf mijn vijfde begonnen met honkballen. Ja, vrienden doen het, familie doet het. Het is uh, nummer één sport op Curaçao. Daar dus, uh, ja, ben... dus is het echt een volksport? Ja, dat is inderdaad zo. Wat hier zeg maar, voetbal is, is daar uh, honkbal. En hoe kan dat? Waarom is honkbal daar zo populair? Ik zal het niet weten. Ik uh, denk, ja, Zuid-Amerika vooral. Daar is honkbal ook. Zeg maar, als je kijkt naar Cuba, um, Brazilië. Het is toevallig ook een voetballand, maar... De landen in Zuid-Amerika zijn vooral Hongbalanden en allemaal. En daar heeft Curaçao ook bij. En misschien ook Noord-Amerika, dat je daar oh ja. een beetje op gericht bent. Zeker, zeker. Noord-Amerika, uh, hongba staat daar in de top 3 natuurlijk. En uh, hele grote sport, veel groter dan het in Curaçao is, veel groter dan het in Nederland is. Het is natuurlijk uh, nummer één. Want als je uh, Curaçao naar wint, is dat dan eigenlijk een grote jongensdroom om ooit in de Major League in de Verenigde Staten te spelen? Ik denk dat elke jongen daar die ooit zijn carrière als hongballer begint, van droomt om ooit in een Major League team uit te mogen komen. De coach, Brian Farley. U komt uit de Verenigde Staten, het mekka van het hongbal. Uh, hoe is de beleving van de sport hier in Nederland... in vergelijking tot die in de Verenigde Staten? Ja, als je dat vergelijkt met Amerika natuurlijk... is het, uh, is het zeker iets anders. Waar, uh, als, je, als je geboren bent in Amerika... krijg je eerst een handschoen als je een jongen bent. En hier krijg je voetbal. Kijk, het uh, is voor mij belangrijk... dat wij voor onze eigen fans... een goede prestatie neerzetten. Het is gewoon voor mij belangrijk. Wij zijn thuis, dit is onze thuis. Dus voor mij, uh, we moeten gewoon uh, dat beseffen. Wij hebben verantwoordelijkheid tegenover de fans... om daar een... Uh, uh, op elke wedstrijd gewoon keihard voor te spelen. Wij zijn op dit moment, vind ik als Nederland, wij zijn van niemand bang. We hebben respect voor iedereen, maar we zijn van niemand bang. En op onze dag kunnen we van iedereen winnen. En dat is de mentaliteit op dit moment in de Nederlandse handbal. Ook Curaçao komt Brian Engelhart. Um, hoe is het? Je komt zelf van Curaçao om tegen Curaçao te spelen morgen. Ja, het is uh, iets uh, zeker mooi voor mij, omdat ja, ik kom zelf uit Curaçao en ik heb uh, daar de hongbal geleerd en uh, gespeeld. Het is toch uh, je, je landgenoten en ja, je weet dat ze kan hongballen, dus ja, dan, het was zeker mooi. Wat is uh, jullie sterkste tegenstander in het World Worldport Tournament? Um, ja, uh, Cuba blijft altijd lastig hè. Want uh, Nederland, Cuba is uh, echt een topwedstrijd. Want die Kubanen kijken ook altijd tegen ons. Want ze weten dat wij kunnen hongballen. En wij kijken ook altijd tegen hen aan. Omdat wij weten ook wat hun kan. En ja, je kan een beetje vergelijken als voetbal. Zeg maar uh, Nederland, Duitsland. Zeg maar. En, en wat is jouw sterke punt? <laughs> Mijn sterke punt? Ja, in het team. Ik speel de rol om die bal over de hekken te slaan. <laughs> Ryan Farley. Hoe is de Nederlandse mentaliteit vergeleken met de Amerikaanse? Al oh, anders, uh, maar toch uh, ook veranderd. Kijk, uh, je, je kan, kan topsporters niet vergelijken met een gemiddelde mentaliteit. Zelfs in Amerika heb je topsporters en niet, het is niet de gemiddelde Amerikaanse mentaliteit. Als je op die niveau speelt, dan moet je een bepaalde approach hebben. Je moet gewoon ontzettend veel zelfvertrouwen in jezelf hebben. Je moet kunnen tegen een stoot. Je gaat falen en je moet gewoon uh, volgende keer moet je terugkomen en niet overdenken. Dat zijn mentale sterke kwaliteiten. En dat hebben wat mij betreft alle topsporters en, en, en, en Nederlanders of Amerikanen ook. Dus in het algemeen, hè, je moet kijken dat je niet zegt is alles of niks. Maar in het algemeen heeft de Amerikanen uh, veel meer discipline in hun uh, structuur en proces en uh, de dingen waar ze dan aan doen. En Nederlanders vinden het meer relaxed en ze willen gewoon meer ruimte hebben. En dat, als coach moet je dat gewoon begrijpen. En je moet gewoon uh, de, de respect geven van het cultuur zelf en niet gewoon proberen gewoon hun Amerikanen te maken, weet je. En nou, dat is het voordeel van, ik denk, het feit dat ik ben hier al 25 jaar... dat ik weet het verschil tussen de twee culturen... en ik probeer de middelgrond te vinden, want we kunnen van elkaar leren. Dat heb ik mijn hele leven gedaan. Dit grote Hongbaltoernooi, het World Sport Tournament... is van 23 juni tot en met 3 juli in Rotterdam. De Radio 1 Tour Top 100. Uw keuze uit de 100 beste Franse hits... Inderdaad, u kunt zelf kiezen op radio1.nl. Doe mee aan de Tour Top 100. Breng uw stem uit op een plaat, een Franse plaat uiteraard. Bijvoorbeeld deze uit 1974 van C.Jérôme. Oui, c'est moi. Parfois tout seul le soir de repenser à toi Oui Jérôme c'est moi donc je n'ai pas changé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 Bon écoutez Oui Jérôme c'est moi Als u deze gezellig vriendelijke Frans Plaat nog een keer wilt beluisteren... dan stemt u mee met de Radio Tour Top 100. Radio 1 Tour Top 100. En dat doet u op de site radio1.nl. De, de regering heeft gestreefd naar meer sociale rechtvaardigheid... en naar grotere bestaanszekerheid. De noodwet ouderdomsvoorziening heeft de zwaarste zorgen voor de oude dag... En daarmee de ook de zorgen van kinderen voor hun ouders verlicht. Een algemene herziening der sociale verzekering wordt voorbereid. Vadertje Drees in de jaren 50. De zorgzame maatschappij waar die aan bouwde heeft het deze dagen zwaar te verduren. Vandaag en morgen namelijk praat de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid... over de fikse bezuinigingen van het kabinet Rutte... met speciale aandacht voor het PGB, dat is het persoonsgebonden budget... en de AWBZ, waaruit onder meer de thuiszorg en verpleeghuiszorg betaald worden. ...wordt de soep zo heet gegeten als die wordt opgediend? En wat zijn de concrete gevolgen als al die bezuinigingen echt doorgaan? Ik praat erover met professor Guus Schrijvers, Hij is hoogleraar gezondheidszorg aan het UMC in Utrecht. Meneer Schrijvers, goedemorgen. Goedemorgen. Laat ik meteen even concreet worden. In een gezin is een van de kinderen gehandicapt. De moeder heeft uh, psychologische hulp nodig. En opa en oma leunen zwaar op de thuiszorg. Van welke regelingen kunnen zij op dit moment gebruik maken? Voor die kinderen kunnen ze op dit moment gebruik maken van een indicatie voor de AWBZ... voor activerende begeleiding, ondersteunende begeleiding... dat ze niet uitsluitend voor de opvoeding van hun kind zelf moeten regelen. Hangt natuurlijk ook af hoe gehandicapt dat kind is. En voor de moeder? Voor de grote ouders, zal ik dat maar even noemen. Die uh, zijn dementerend. Daar is datzelfde voor beschikbaar. Dat kan. En, soms en hebben de ze moeder met die psychologische hulp, meneer Schrijvers. Die uh, hangt er van af hoe zwaar die psychologische hulp is. Dan kan het zijn dat ze een eerstlijn psycholoog kan raadplegen. Daar is een tarief voor. Daar wordt niks uh, op bezuinigd. Die eerstlijn psycholoog, wij weten het nog niet, laat ik het zo zeggen. Dat staat niet in de brief... Het, de minister Schippers uh, brengt in september een nieuwe nota uit... over eerstlijnpsychologen, over de huisartsenzorg. Ik sluit niet uit dat daar ook nog niet zulke leuke dingen uit voortkomen. Maar op dit moment, dat is uw vraag, is er dus voor deze mevrouw... eerstlijnpsycholoog uh, beschikbaar, ligt er ook weer aan... hoe zwaar uh, wat voor klachten ze heeft. Maar het leven van dat gezin, dat ziet er niet echt uh, prettiger uit... als de bezuinigingen doorgaan, begrijp ik. Nee, dat ziet er nu ook al niet prettiger uit... Laten we het ook niet overdrijven, al die bezuinigingen. Maar het is dus die, dat leven van dat gezin, dat heet dan echt een sandwichgeneratie. Want die uh, ouders, die moeten dus zorgen voor de grootouders, hun eigen ouders... en ook voor een gehandicapt kind. Dat is buffelen. Als je dan ook nog allebei werkt dan is het helemaal buffelen en dan is het een en al stress... en dan snap ik ook wel dat die moeder in uh, psychologische problemen heeft... dat dat kind toch tekort komt... en dat die ouders ook in eenzaamheid ook niet echt uh, heel erg vrolijk zijn. Uh, dat signaleer ik, ja. Ik heb er ook wel oplossingen voor om dat te veranderen... maar uh, ik vind te veel kritiek op het kabinet niet juist... omdat ik eigenlijk ook wel zou willen weten... wat zou de oppositie dan hebben gedaan? Want laten we even wel wezen... We zitten in de jaren na de financiële crisis, dus hmm. dat tekort dat de overheid heeft, dat hebben we geaccepteerd. Dat was ook bij de oppositiepartijen eh, bekend. En we zitten daarnaast met het probleem dat die vraag naar zorg erg toeneemt jaar in jaar uit, sneller toeneemt dan het geld. Laat ik het even hebben over de PGB's, want daar wordt ook over gepraat door een van de Kamercommissies. Zo'n uh, persoonsgebonden budget, dat is natuurlijk een uitkomst voor al dit soort families, hè? Ja, omdat uh, dit soort families uh, vaak zijn die ouders bij de hand genoeg om een PGB te kunnen beheren. Waar het mis is gegaan, dat is dat PGB's uh, beschikbaar komen voor mensen die het niet kunnen beheren. Als je een PGB, een persoonsgebonden budget, wil beheren, moet je drie dingen kunnen. Ten eerste moet je kunnen zeggen wat je wil hebben. Hulp, twee uur hulp of niet, of wanneer. Dus je moet uh, je, wat wij dan in vakje noemen, je behoefte wel kunnen formuleren. Als je dat niet kan, omdat je dement bent of omdat je te moe bent, dan kom je niet in aanmerking voor een PGB. Dan moet je gewoon fijn zorg in nature krijgen. Het tweede ding is: je moet wel kunnen winkelen. Er is marktwerking. Die ouders waar u het over heeft, die kunnen dan winkelen, die willen dan ondersteuning hebben van het PGB. En ja, dan moet je ze kunnen winkelen. Dan moet je ook kunnen kiezen: nou, die psycholoog wil ik niet, die andere wil ik wel. Als je dat niet kan, omdat je geen energie hebt... of dat je echt uh, verstandelijk beperkt bent... kom je niet in aanmerking voor een pgb. Het derde ding wat je moet kunnen doen is enige administratie. Je moet een werkbriefje kunnen aftekenen. Je moet afspraken kunnen maken. Als je dat ook niet kan, omdat je te ziek bent... of het verstand daar niet voor hebt. Ik heb dus ik vind dat je eisen... je moet controleren of de pgb-houder in staat is... om te zeggen wat hij wil... Om te kunnen winkelen en dan een beetje. Jeb, yep. we lekker eruit. Een Dat lukt niet. Daar ligt het. Wie ligt eruit? We lekker eruit. <middels>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 Ja, u hoorde nog iemand groepen dat uh, we eruit laken. En dat was het, het geval inderdaad. Uh, in de studio in Hengelo, waar meneer Schrijvers zit, heeft iemand op een kabeltje gestaan. En daardoor kon ik meneer Schrijvers in één keer niet meer horen. En meneer Schrijvers, we hadden het over die pgb's. En, en nog maar 10% van de 130.000 ontvangers, alhoewel over dat cijfer ook weer heel wat gereden twist wordt, mogen hun budget houden om zelf zorg in te kopen. Wat vindt u daarvan? Dat vind ik de klok terugdraaien. Er is een nieuwe... ...middel is het PGB geweest. Wat je ziet in de geschiedenis... ...als er iets nieuws op de markt komt... ...dat je altijd onmiddellijk een hele grote vraag hebt. En dat is nu eenmaal zo. En natuurlijk moet je daar nu over nadenken. Maar wat men nu doet... ...dat is de klok terugdraaien. Het, wordt, het heeft enorme, er is er enorm in voorzien. Ik kan me best voorstellen... ...dat het PGB omlaag gaat. Hmm. Omdat we tering naar de dering moeten zetten. Ik kan me ook voorstellen... ...dat je eisen stelt aan de PGB-houder... En ik zou ook graag op een andere manier willen controleren dat persoonsgebonden budget. Het wordt nu bekeken, heb je wel belasting betaald, heb je het wel uitgegeven aan zorg. Als je een studerend kind hebt, dan krijg je een stufi, studiefinanciering. Dan wordt er niet gecontroleerd of er wel of niet dat geld aan studieboeken wordt uitgegeven. Dan wordt wel gecontroleerd of je tentamens haalt. Als iemand een PGB krijgt, wil ik dus niet meer controleren of ze hun bestedingen wel aan de zorg hebben uitgegeven. Ik wil kijken of die dementerende, van wie een PGB is aangevraagd, of die partner de goede dingen mee doet. Er zijn inderdaad voorbeelden dat er dus voor een dementerende een PGB wordt aangevraagd en dat het dan wordt gebruikt om de schulden die die familie heeft als versneld af te lossen. En intussen verkommert oma. Nou, als dat soort dingen gebeuren, dan zeg ik nee, ik wil voor oma in natura zorg. En we willen niet dat dat... Maar dan moet je niet met een kanon op een mug schieten. En als je moet bezuinigen, dan weet ik ook wel andere middelen om op de AWBZ te bezuinigen. Als u mij die vraag stelt, geef ik antwoord. Ja, die vraag ga ik stellen. Want inderdaad, de AWBZ is een ander punt waarover gepraat wordt. Daar kunnen bijvoorbeeld chronisch zieken en psychiatrische patiënten gebruik van maken. Die zijn daarvoor afhankelijk van uh, voor professionele begeleiding. En die AWBZ die moet het ook gaan ontgelden. Wat vindt u daarvan? Nou, eerst dit PGB zit ook in, het, in de AWBZ. Hè? Dus dat is een onderdeel ja. daarvan. Dat die AWBZ uh, minder kan groeien, dat uh, vind ik... Uh, Juist, dat, dat is een juiste waarneming. Dat gaat echt te snel. De Centraal Planbureau, OECD, dat is de Europese organisatie... die zeggen ook die AWBZ-uitgaven stijgen te snel. En dat snap ik. En er is op dit moment ook nog wel enige groei in de AWBZ... Dus daar ben ik ook trots op dat Schippers dat zegt. En ik vind het ook positief dat ze het wonen eruit haalt. Mensen kunnen, moeten voor, in de toekomst zelf voor uh, de wonen uh, betalen als ze in een verpleeghuis komen. Dat zijn pittige dingen, maar dat snap ik ook. En ook die zorgverzekeraars gaan er meer aan doen. Dus uh, ik zit niet alleen maar uh, het, uh, mevrouw Schippers nu af te... Uh, ik moet een net woord gebruiken. Af te uh, kammen, af te branden. Ze zitten ook goede <laughs> dingen in. Nou heb ik... Er zijn een paar dingen die ik mis. U begon met dit programma met een citaat van Willem Drees. Ja. En wij kennen in Nederland nog steeds de uitdrukking... de overheid zorgt voor u van de wieg tot het graf. En dat wil ik van af. Ik wil daarvan maken, de overheid zorgt mede voor u... voor de wieg tot het graf. is niet de enige die dat doet. Dat Wie moet het dan nog heb... meer doen? U zelf, meneer uh, Meurders. Wat ik wil. Ik betaal toch premie dat, gewoon? Nee, u zal wat premie betalen, maar ik wil een vermogenstoets invoeren en een inkomenstoets invoeren. Dat is in onze omringende landen ook heel gebruikelijk. Je krijgt in Frankrijk, in Engeland alleen dus langdurige zorg, als je een vermogen hebt kleiner dan 50.000 euro ongeveer. Ik val me niet over het getal als u zegt 40 of 60, maar ik wil een vermogenstoets. En dat betekent, en dat hadden we in het verleden ook in ons land, we gaan eerst eens eventjes, moet u uw eigen huis opeten. Meneer Meurder, ik, ik weet niet of u uh, een eigen vermogen heeft, maar als u dus oud bent en u heeft een eigen vermogen, en dat heb je al gauw als eigen huiseigenaar, en dan heb je drie ton eigen vermogen, ja, dan zult u eerst 2,5 ton zelf moeten opeten, zelf moeten gebruiken. En in Frankrijk is, uh, wordt dat niet dat je dan meteen je huis uit moet als uh, dementerende, maar dan wordt bij het overlijden, bij de notaris gezegd, uh, we gaan. er is een erfenis van drie ton. Meneer Meurders heeft de laatste twee jaar in het verpleeghuis gebleven. Eerst gaan we 2,5 ton innen voor de AWBZ. Ik... Geef dit aan, niet zo van, uh, dat moet per 1 januari worden ingevoerd. Nee. Ik ben als hoogleraar neem ik deel aan maatschappelijke discussie. En ik zeg dus, die richting moet het uit, hoe de vermogenstoets moet worden ingevoerd. Hetzelfde ook met die inkomen. Ik ken mensen in Aardenhout, in Beeldhoven, dure gemeentes. En die krijgen dan een persoonsgebonden budget uit de AWBZ van 50 euro per dag of iets dergelijks. En ik denk, dat hoeft ja, helemaal niet dat die mensen verdienen veel te veel. Of genoeg. Die hebben eigenlijk wel, ja, die hebben heel goed pensioen. En dan kan ik op die manier, dat is mijn ambitie, de AWBZ overeind houden voor die arme gezinnen waar u het net over had, waarmee u ook mij even dat voorlegde. Als dat een gezin is uit de aarde hout, en vader en, uh, en moeder, uh, die zijn allebei hoogleraar... en die hebben dan ouders die dementeren en die hebben een gehandicapt kind... is dat toch wat anders dan wanneer dat iemand is die uh, allebei een minimum inkomen hebben. Daar wil ik graag discussie. En wat ik merk, dat de oppositie hier met een boog omheen loopt... En dan denk ik, Partij van de Arbeid, GroenLinks, zeg eens even wat je vindt van vermogenstoetsen, inkomenstoets. Je maakt jezelf er niet populair mee. Ik heb dit ook een paar keer in lezingen en dan krijg ik ook scheldpartijen. Misschien komen mensen er nu ook wel weer boos. Ik heb ook helemaal geen vriendjes meer in Den Haag. Ik zal even op de site ik... kijken, maar voorlopig valt het nog mee, meneer Schrijvers. Ja, nou, ik eh, probeer ook op mijn manier een steentje bij te dragen. Wat ik zeg is niet echt van de Ivoren Toren. Dat gebeurt dus even 100 kilometer verderop in Duitsland, in Engeland, grote landen, wat wij ook fatsoenlijke landen vinden. En natuurlijk moet je dat niet in één klap invoeren. Maar dit is een aspect wat een beetje lijkt op hypotheekrenteaftrek en op pensionering. En dan eh, krijgt u al gauw de, uw eerste reacties ook van: ja, maar ik, ik betaal toch premie, nu wil ik nee. ook AWBZ. Nee, ik denk dat we een stukje voor eigen vermogen en toets moeten krijgen. Het verhaal is duidelijk. Ja. Blijft, blijft u nog even zitten daar in Hengelo... dan praat ik zo meteen met u door naar de hoofdpunten van het nieuws. Overigens, voor 12 uur nog het SMS Alert in de PC-Hoofdstraat. Niet vanwege Jort Kelder, maar tegen zakkenrollers en andere gespuis, dat SMS Alert. En George Clooney in Darfur voor de Goede Zaak. U hoorde al even pingelen. Hier is Doron Megens. Radio 1. Het NOS-journaal.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 In Bahrein zijn acht mensen tot levenslang veroordeeld voor het voorbereiden van een staatsgreep. Ze zouden een koep hebben willen plegen tijdens de protesten begin dit jaar. In totaal stonden 21 verdachten voor de rechter. Zeven van hen zijn bij verstek veroordeeld. Zij kregen straffen tot 15 jaar cel. En in Nijkerk is een man opgepakt voor het vangen van beschermde vogelsoorten. Hij had het voorzien op onder meer nachtegalen en boomklevers. Die soorten brengen enkele honderden euro's per vogel op. De man van 68 zou in de natuur nestkastjes hebben opgehangen en hebben gewacht op jonge vogels. Bij zijn huis in Nijkerk zijn vogels tienduizenden euro's en een auto in beslag genomen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Diemen Noord en Muiden 4 kilometer. Na een aanreding op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen de afritten Den Dolder en Maarne 5 kilometer. Bij Maarne is de reisrook dicht. Richting Utrecht reist dat ook vertraging. Daar staat bij Soesterberg 4 kilometer. Verkeer onderweg naar Amersfoort kan het beste omrijden. Via Hilversum, dat is de route over de A27 en de A1. Verder nog file op de A67. Turnhoud richting Venlo. Tussen knooppunt Leendeheide en over het zomeren staat 3 kilometer. Vara. Radio 1. De Gids.fm. Met Felix Meurders. Tot 12 uur nog satellietfoto's van het grensgebied moeten de vrede in Soudaan waarborgen. En de EHEC-bacterie lijkt uit te doven, maar in het Maastadziekenhuis in Rotterdam duikt weer een resistente bacterie op. Houdt het dan nooit op? Dat vraag ik aan microbioloog Arnold Dijkstra. Ik praat nog steeds met gezondheidseconomen Guus Schrijvers over de gevolgen van de bezuiniging op de gezondheidszorg. Die liggen vandaag en morgen voor in de Tweede Kamer, ook trouwens de komende weken nog. Yvonne van Breukele, meneer schrijver, stelt de volgende vraag. Ze heeft een vorm van depressiviteit die om de zoveel jaar terugkomt. En ik heb op zijn tijd keihard psychologische begeleiding nodig om overeind te blijven. Nu wil Schippers de eigen bijdrage daarvan omhoog gooien. Dat is toch niet eerlijk, want eigen bijdrages voor andere behandelingen, voor suikerziektes en zo, die gaan niet omhoog. Uh, dat is ook niet eerlijk. Ik vrees dat dat... Van korte duur is die oneerlijkheid, dat ook de eigen bijdrage in de somatische zorg gaan volgen. Schippers heeft dat nu voor de GGZ heel breed ingevoerd. Zit en Komt dus nu met andere voorstellen. Die is dus al in paniek, de minister, want die is ook haar hele geloof afgevallen van uh, marktwerking. Die heeft dus maar één doel: hoe hou ik het budget binnen de perken? Wat ik mis in de aanpak dat mevrouw Schippers dus zegt tegen de geestelijke gezondheidszorg? Zien jullie mogelijkheden om het anders te doen? Ik heb zoveel geld voor GGZ. Ga zelf eens nadenken. Kunnen therapieën korter worden? Kunnen we misschien uh, die weer terugkerende depressiviteit van deze mevrouw... wellicht door goede begeleiding uh, wat uh, voorkomen? Dus wat ze nu doet, dan is, uh, neemt ze een voorstel over eigen bijdrage... Nou, ja, dat, dat is dan het makkelijkste. Terwijl je eigenlijk het hele geestelijke gezondheidszorg zou mobi moeten mobiliseren, kunnen jullie misschien meer doen met hetzelfde. Dat mis mm -hmm. ik, mis ik ook wel aan de kant van de GGZ. Die Dus echt alleen nog maar uh, reageren. Ja, maar die zijn in één tegen... keer geconfronteerd natuurlijk met deze bezuinigingen, ja. vandaar dat ze dus... Ja, want die kunnen mensen in de doen. GGZ kunnen ook nadenken, wat hoe er in de economie ervoor staat. Ja, misschien staat. hebben ze dat wel gedacht, maar er is waarschijnlijk geen overleg geweest. Nee. André Houtsma, kunnen mijn ouders over een jaar of tien nog wel naar een verzorgingstehuis En hij schrijft erbij voor de veiligheid, ze zijn niet rijk. <laughs> Ik uh, in mijn voorstel wel. En wat uh, het nu blijkt, dat die verzorgingshuizen eigenlijk is daar minder behoefte aan over tien jaar ook, omdat we hele goede thuiszorg hebben... hele goede ondersteuning. En dat valt dus op dat het aantal plaatsen in verzorgingshuizen... dat groeit langzamer dan het aantal bejaarden. En daar ben ik eigenlijk ook wel blij op. Men wil ze graag zo lang mogelijk thuis houden. En als dus... Ik vind het ook belangrijk dat de ouders van deze meneer... goed nadenken hoe ze oud willen worden. Ik denk ook dat ze zo lang mogelijk thuis moeten zijn. Het zou kunnen zijn dat de luisteraar toch ook zelf wat in zijn handen uit zijn mouwen moet steken. Dat het niet vanzelfsprekend is dat de AWWZ er is. En dat je dus komt bij dat gezin waar u mee begon. Van jeetje, nu heb ik een drukke baan en dan moet ik ook nog twee uur per dag langs mijn ouders. Hartelijk dank, meneer Schrijvers. Graag gedaan. Tot ziens. VARA De Gids.fm De Wereldontvanger Willem Frank de Nood, je gaat naar Soedan. Willem Frank? De afgelopen weken was het, was het weer raak. In het grensgebied uh, van het noorden en het zuiden... op 9 juli dan moet Zuid-Soedan uh, Zuid uh, officieel uh, onafhankelijk worden. Maar sommige delen van het grensgebied worden nog altijd betwist. Nou, bij dat betwiste gebied hoort ook de regio Abie. Uh, Abie werd eind mei ingenomen door het, uh, door het Soedanese leger. Dat gebeurde met veel geweld. En meer dan 100.000 mensen zijn op de, slucht, uh, op de vlucht geslagen. En volgens de VN zijn de huizen van een bepaalde bevolkingsgroep... de Dinka, vernietigd. Nou, dat lijkt dan op... Etnische zuivering. En dat weten we mede dankzij het speciale Sentinel-satellietproject van de Hollywoodster George Clooney. Wat is dat voor een project? Wel een vraag? Uh, nou, Clooney zet zich al, al jaren in voor, uh, voor Darfur en ook voor de, de vrede tussen Noord en Zuid-Soedan. En een, een half jaar geleden lanceerde hij dat Sentinel-project. Samen met de Verenigde Naties, met een aantal hulporganisaties, laat Clooney satellietfoto's maken van die grensregio in Soedan... om bewijs te verzamelen voor nou, eventuele schendingen van het Soedanese vredesverdrag. Nou, dit zei Clooney over Sentinel toen het van start ging. These have been in the dark for a long time. The other Arab communities, uh, the Chinese, they all have the ability to deny it. Uh, we're going to be able to not show it afterwards, but show it beforehand that there were plans uh, er zijn tanks lined up, that there are helicopters online that are about to commit atrocities. Ja, uh, Clooney vertelt dus hè, dat er gebeurde lange tijd heel veel gebeurde in Soudan. Uh, in het geniep Er was geen bewijsmateriaal van misstanden. Hulpverleners, journalisten konden niet in bepaalde gebieden komen. Maar nu met deze satellietfoto's is volgens Clooney op voorhand aan te tonen dat er plannen worden gesmeed om vreedheden te begaan. En de foto's kunnen aantonen dat er troepen worden verzameld voor een aanval. En dit project moet dus ook dienen als waarschuwing. Systeem. Nou lijkt het me niet dat Clooney zelf die satelliet heeft gelanceerd. Hè? Door wie worden die foto's dan gemaakt? Ja, die worden gemaakt door Digital Globe, een Amerikaans bedrijf. Dat bedrijf heeft drie fotosatellieten in de ruimte hangen. En een woordvoerder ligt uit hoe goed de kwaliteit van die foto's is. We kunnen high-resolution commercial satellite imagery van Digital Globe... zodat so je dezelfde informatie kan zien die landt de president's desk during his daily Sudan briefings. De beeldkwaliteit van die, van die satelliet is zo goed dat eigenlijk iedereen, uh, wij kunnen allemaal me, uh, meekijken met dezelfde informatie krijgen die bijvoorbeeld uh, president Obama krijgt uh, bij zijn uh, dagelijkse Sudan briefing. En wat hebben die satellietfoto's tot nu toe dan opgeleverd? Um, nou, eigenlijk uh, kun je, uh, heb je kunnen meekijken vanaf, uh, vanaf eind maart al... Hoe, uh, uh, hoe de voorbereidingen op die invasie zeg maar, van, van het noorden in ABJ, uh, hoe dat in zijn werk ging. Um, je zag in, in begin maart, uh, er is een satellietfoto gemaakt op 2 maart... Uh, van een dorpje, daar staan alle gebouwen nog overeind, een dorpje in die regio ABJ. En op de foto van 3 maart zie je dan, hoe volgens Project Sentinel... Uh, alle civiele gebouwen systeem thematisch zijn platgebrand. En daar zouden dan uh, de Noordelijke milities achter hebben gezeten. Nou, die foto is nu ook een beeld op onze website, gids.fm. Maar eerlijk gezegd, ik, ik zie daar geen high resolution in. Ik kan er tenminste geen chocola van, van maken. Nee, dat ben ik met je eens. Ik vind de, de, de beeldkwaliteit ook niet super. Uh, je ziet er wel een, een open gebied met uh, verschillende vlekjes die bomen en huis moeten voorstellen. En uh, velden en wegen of paden. Uh, ja, het is ook wel de, de, de kritiek die op deze foto's komt. En men moet wel oppassen dat er niet heel erg verstrekkende conclusies worden getrokken uit satellietfoto's die net iets te wazig zijn. Moet ik er wel bij zeggen dat bij uh, het Sentinel-project analisten werken... die heel veel ervaring hebben met, uh, met dit soort satellietfoto's... ze komen uit het Amerikaanse inlichtingenwereldje. Je vertelde net dat het project Sentinel ook moet werken als waarschuwingssysteem. Is dat al aan de orde geweest eigenlijk? Nou, dat hebben ze de afgelopen maanden dus gedaan. Eigenlijk uh, sinds maart, sinds dat die troepenopbouw uh, te zien is op hun foto's. Je ziet dat de, de, de Noordelijke regeringsleger... Ja, je ziet uh, tanks en opleggers, uh, helikopters... Uh, die zijn trouwens wel wat duidelijker te zien op die, op die foto's. Die worden in de buurt uh, van, van ABJ uh, samengetrokken. Er werden kampementen opgebouwd. Uh, in, ja, en ook uh, die, de vernieling... Uh, en plundering van Abe stad, die is van boven in beeld gebracht. Maar er is nu een nieuw vredesakkoord. Hè? Noord- en Zuid-Sudanen hebben beloofd om alle soldaten en milities... zo snel mogelijk terug te trekken. En ja, dat gaat over de regio ABJ. Die terugtrekking die moet nog beginnen. Uh, en als dat, eenmaal, uh, als dat eenmaal voltooid is, dan worden er uh, 4000 VN-blauwhelmen heen gestuurd. Maar in een, in een andere regio, zuid kordofan dat ligt naast ABJ, daar wordt nog heel zwaar gevochten. En de Soedanese president al-Bashir gaf zondag een toespraak. En daarin vertelde hij dat hij heel graag vrede wil en goede relaties met het zuiden. Maar dat zijn land wordt geprovoceerd door het zuidelijke leger. Alles what we did was for the sake of peace. But if they want to go, they can see it particularly in ABA en in zuid Kordofan All is are les. Ja, waar, waar het allemaal toe leidt, zegt, zegt Bashir, het is nu te zien in ABA en zuid kordofan Ja, laat het een les zijn voor het zuiden. Maar die man preekt natuurlijk voor eigen parochie, hè? want uh, hij wordt gezien als de, de agressor zelf. Ja, de, de, de VN wijst hem ook aan als, als hoofdschuldige. Uh, maar het zuidelijke leger en uh, gelieerde milities... die kunnen er ook wat van. In, in april werden uh, in een dorpje aan de Nijl, in, uh, in Zuid-Soedan... tientallen mensen vermoord die loyaal zouden zijn aan het noorden. En waar was George Clooney toen met zijn satellieten? Dat vraagt Tendai Marima zich af. Zij is columnist op de website van Al Jazeera. Uh, ja, zij, zij zegt eigenlijk, Clooney maakt een karikatuur van het conflict... En, uh, en zij zegt ook, uh, El Bashir en consorten die, die worden neergezet als, als bad guys en good guys, dat zijn dan de zuiderlingen. Nou, zo, zo simpel is het allemaal niet. En volgens deze Marima, deze columniste van Al Jazeera, wordt over de helft van de verschrikkingen nu gezwegen. Waar is George Clooney nu eigenlijk? Nou, die is druk bezig met, met zijn laatste uh, nieuwe film, The Ides of March. Die regisseert hij. En hij speelt de hoofdrol, dus daar heeft hij het heel druk mee. En het gerucht gaat dat Clooney hiermee het filmfestival van Venetië zal openen. En is dat een film toevallig over de toestanden in Soudaan? Nee, dat is het niet. Nee, en het gaat over een Amerikaanse gouverneur... die in 2004 tevergeefs een gooi deed naar het presidentschap. Dankjewel, Willem Frank, De nood Graag tot vrijdag. tot, tot vrijdag. De een sms-alert, een website en een stoeptegel. Die moeten vanaf vandaag Nederlands bekendste winkelstraat, de PC Hoofdstraat in Amsterdam, veiliger maken. De winkelcriminaliteit moet daar worden teruggedrongen. Verslag van Jan Peels. Een stoeptegel tegen winkelcriminaliteit. Hoe zit dat? Ja, ja ik sta er bovenop. Het is een oranje tegel. Tenminste, met een oranje ster staat erop. Keurmerk Ondernemen. In de straat. Ja, dat moet je meehelpen. Aan de andere kant zou je zeggen, ja, zo'n stoeptegel zou handig zijn voor uh, potentiële criminelen... om hier bijvoorbeeld zo'n etalageruit in te gooien... waar dan weer prachtige zonnebrillen achter weggerist zouden kunnen worden. Nee, het is om te waarschuwen dat uh, deze straat dan af, vanaf vandaag in ieder geval ook zo'n sms-alert heeft. Het is zeker niet uh, de eerste, want uh, al uh, 110 winkeliersverenigingen in Nederland hebben zo'n sms-alert. En ook inderdaad een uh, website waarop dan potentiële criminelen staan uh, aangemerkt. Daar kunnen die uh, verschillende winkeliers die hier in deze straat zitten, uh, opkijken en dan uh, in de gaten houden... of er iemand binnenkomt uh, die niet te vertrouwen is. Nou heb je hier natuurlijk allemaal uh, prachtige winkels... waarbij heel veel ook de deur wordt opengehouden voordat je naar binnen gaat. Uh, nou, betere controle kun je niet hebben natuurlijk. Maar toch uh, gebeurt het wel eens uh, dat er uh, overvallen plaatsvinden... of uh, kleine diefstalletjes. Een van degenen die daar uh, alles over kan vertellen is ook uh, Marga Meis. Die werkt hier in een van de juwelierszaken. Wat we onder andere meegemaakt hebben is een, uh, pro, een poging tot inslag van de ramen. Uh, daarnaast een poging tot wegnemen bij een verkoop. Uh, zelf heb ik nog geen fysiek uh, geweld meegemaakt, maar wel veel geweld. U bent een juwelier, dus daar is veel waarde te halen. Ik kan me voorstellen dat u ook heel erg al, al uh, berekend bent, eigenlijk. Ja, dat dat kan gebeuren. Ja, we zijn er heel erg op berekend. We investeren enorm in de veiligheid, en dan met name in de veiligheid van onze mensen. Want dat is natuurlijk het belangrijkste. Daarnaast is de veiligheid van de, van de goederen en de klanten. Die zijn ook belangrijk, want een klant wil het zeker niet meemaken... als hij in de winkel zit om iets uh, aan te schaffen... en uh, dan met bruut geweld uh, geconfronteerd te worden... Dus daar, daar gaat heel veel geld in zitten en tijd. Een winkel waar je dat misschien alweer minder verwacht. Dus een luxe kledingzaak, uh, uh, Sander Lusink van Auger. Uh, ja, maar ook bij jullie gebeurt het, hè? Dat was een ramkraak. Ja, ja, nou ja, inderdaad. Het is, het is een minder gewild artikel kleding om, om te stelen, ook voor de verhandeling in het Zwarte Circuit. Maar inderdaad, wij hadden op een bepaald moment een hele populaire jassencollectie. En die werd inderdaad s'nachts met een ramkraak weggehaald. Inderdaad. Maar ook gewoon in het dagelijkse, zoals vandaag, een doordeweekse dag, ja. gebeurt het ook. En ik begreep juist van mensen waarvan je het soms helemaal niet verwacht. Nee, het zijn soms hele nette mensen die juist al oh, waarschijnlijk heel onschuldig zijn en dan binnenkomen. Maar uh, ja, onze OJ-filosofie is dat we iedereen meteen helpen. Dus als je er dicht bovenop zit, daar voorkom je het al mee. Uh, anderzijds hebben het ook wel meegemaakt dat er wel eens uh, een scootertje langskwam en je hele etalagepop meenam. Uh, met ook die betreffende uh, jassenmerk op de pop. Dus uh, sinds we dit merk ook minder verkopen, hebben we dat ook teruggedrongen. Dus je kan altijd wel sturen op veiligheid met onze DNA-douches. Maar ook bijvoorbeeld met... Schuze, want het hangt ook helemaal vol met camera's. Camera's hebben we ook, uh, trainingen voor ons personeel. Dus ja, we doen in ieder geval alles wat we kunnen doen om te voorkomen. En dan nu dat uh, sms-alert... Ja, het SMS Alert is een heel mooi initiatief dat wij als winkeliersvereniging, uh, Fashion Museum District, kunnen wij als winkelier inloggen in de computer. Een SMS-bommetje zeg maar eruit sturen en die krijgen de winkeliers op hun telefoon. Die hebben ze altijd bij hun en dan kijken ze, hé, hey, kijk ze naar het signalement, kijk ze naar buiten, hé, hey, daar loopt die persoon. En dan kunnen we elkaar, ja, elkaar kunnen we waarschuwen. Het dus gezamenlijk als ondernemers hier achteraan. U krijgt dat sms'je en dan? En dan? Dan gaan we dat overleggen natuurlijk met de rest van het personeel. U nou, moet de straat op en kijken of u hem ziet. Uiteraard, maar wij gaan niet de straat op. Want we gaan niet het pand verlaten, we gaan het niet opzoeken. We blijven wel alert totdat het, totdat het individu bij ons passeert of zelfs naar binnen wil. Meer kijken van, uh, komt die persoon met dat signalement de deur binnenwandelen? Ja, dat moet... wij, wij hebben het op ons telefoon. Wij waarschuwen het personeel inderdaad. En als die dan binnenkomt, dan weten we... hé. Hey, we zijn dankbaar voor het systeem dat we dan kunnen weten... Hey, dat is die persoon. Henrik-Jan Kapteijn, bestrijding van de winkelcriminaliteit... van het detailhandel. Ja, Het is zeker niet nieuw, zo'n sms-alert. Nee, het is niet nieuw. We... Maar waarom nu pas hier in, in de PC Hoofdstraat... dat toch een beetje geldt als ja, de, de, de, het voorbeeld voor de winkelstraat in Nederland? Nee, dat komt omdat we hier nu op dit moment een, een veiligheidsproject hebben lopen. Een zogenaamd keurmerk veilig Ondernemen project. En in zo'n project ga je altijd met elkaar kijken, hè? wat speelt er in een straat, wat zijn mogelijke maatregelen. En daar is dit als een goede maatregel uit. Ja, maar dan, dat is nu pas aan de beurt dan. Dat is nu, ja, dat speelt dus nu pas. Hoe werkt het? Want het wordt al gedaan op andere plekken in Nederland. Ja, het sms-alert is niet nieuw. Dat wordt inderdaad al op verschillende plekken gedaan. Wat wel nieuw is, is dat hier heel nadrukkelijk ook wordt gekeken naar overvallen. Dat was ook de eerste keer dat we dat nu deden uh, rondom een, uh, nou ja, een mogelijk overval. Iemand die de boel aan het verkennen was. En hoe het werkt is dat je eigenlijk uh, alle ondernemers die zich opgeven... Uh, op, ja, als, het, als het ware tegelijkertijd een, een waarschuwing kan sturen. Ja, via... Maar hoe heeft het ook het effect... Uh, dat het uiteindelijk uh, bijvoorbeeld minder overval oplevert... of minder winkeldiefstallen? Want ja, het, het loopt al op verschillende plekken in Nederland. Ja, nee, wij, maar het, het, het heeft absoluut effect. Het bijzondere is alleen dat wij het vaak toepassen... in een pakket van maatregelen... Uh, dus wat wij meten is het effect van die gezamenlijke maatregelen. Wat is dat effect? Dat is bijvoorbeeld, als, het, als je kijkt naar uh, nou, uh, gevoelens van onveiligheid... dat dat na twee jaar, als je met dit soort projecten aan, aan de slag gaat... dat dat 27% verbeterd is, dat de derving omlaag gaat met, met 30%. En eerlijk gezegd, het aantal overvallen in de projecten die wij doen... waar we dit soort maatregelen inzetten, dat loopt nog veel sterker terug. Nou worden er uh, zo'n uh, 200 sms'jes per week verstuurd door die ondernemers. Waar gaat het dan allemaal over? Want het zijn toch niet allemaal overvallen, neem ik aan? Nee, in, in dit geval... Uh, de focus inderdaad op overvallen. In heel veel andere gevallen zie je dat het bijvoorbeeld winkel om winkeldiefstal gaat. Bijvoorbeeld om zakkenrollers gaat, waarschuwingen. Maar wat wij heel leuk vinden is dat het soms ook heel positief wordt gebruikt. En dat er met ons sms-alert systeem ook kinderen worden gevonden die de weg kwijt zijn in een winkelgebied. Nou, Kijk, de politie krijgt ook meteen zo'n smsje binnen. Andere winkeliers in de omgeving krijgen die sms'jes binnen. Ik hoorde al van de juwelier, die gaat zeker niet de straat op. Maar gebeurt het dat winkeliers dan uh, uh, zo'n boef gaan, uh, gaan vangen zelf? Nou, dat is eigenlijk niet de bedoeling hoor. Kijk, het hangt bij een overval zeker niet. Bij een overval is het gewoon heel belangrijk dat je elkaar waarschuwt en dat je alert bent. En hoe gek het ook klinkt, ook bij een overvaller, als, die, uh, als iemand zich verdacht in de buurt van jouw winkel ophoudt en je spreekt zo iemand aan, kan ik u helpen. Dat is al heel erg effectief. Want dat wil een overvaller, niet die wil geen aandacht. Dus elkaar waarschuwen en, eh, o, o, en daarmee gewoon mensen. Ja, dan benaderen ze zo'n overvaller dus wel. Ja, maar als hij nog geen overvaller is, hè? dat is echt heel belangrijk. Kijk, op het moment dat, ja, maar, okay, maar hij staat niet voor niks gesignaleerd in dat uh, sms-systeem? Nou, kijk, hij, hij komt in het systeem als er sprake is van een verdachte situatie. En dan wordt bijvoorbeeld de politie ingeschakeld en die gaat, die gaat rondlopen. En als ze dan iemand inderdaad zich op een hoek van straat straatverdacht zien ophouden... omdat hij duidelijk de boel staat uh, af te leggen, dan wordt zo iemand aangesproken. En is er eigenlijk niks aan de hand. Dan maak je eigenlijk, dat heet dan in politievaktaal. politiefactaal, die overval stuk. Dan gaat een overval ergens anders kijken, want die heeft geen zin in die ellende. Dus het mooie van het systeem is dat je eigenlijk problemen voorkomt. Maar voorkomen... Dan gaat hij natuurlijk twee straten verder, naar een buurt waar geen uh, sms-alert is. Ja, dat risico zit er altijd wel in. Overigens weten we ook, gek genoeg dat zelfs ook bij overvallen, dat het heel vaak toch om impulsdaden gaat. Die kan je daadwerkelijk terugdringen met dit systeem. En, uh, ja, en enigszins een verplaatsingseffect zal er misschien zijn. Maar wij zeggen ook, ja, we willen dat iedereen eigenlijk zich op termijn gewoon goed gaat beveiligen. En dat je het dan uiteindelijk helemaal weg gaat duwen. Ja, maar uiteindelijk, je kunt het natuurlijk nooit helemaal wegkrijgen. Nee, dat is natuurlijk wel waar. Ik bedoel, echt, de criminaliteit is van alle tijden. Dat zou ook altijd wel zo blijven. Maar we zien wel, dat is absoluut ook uh, inmiddels met onze cijfers... Hè, we doen er als veel onderzoek naar aangetoond... dat als je dit soort maatregelen neemt, dat het echt verbetert. Hendrik Jan Kaptein, hoofdbestrijding, winkelcriminaliteit, bedrijfschap, detailhandel... in een reportage van Jan Peels. De de EHEC-bacterie eiste deze week de 40ste doden. Maar er werd in Duitsland ook vastgesteld dat er al tien dagen lang bijna geen ziekmeldingen meer bijkwamen. Deze darmbacterie zou dus aan het uitsterven kunnen zijn. Maar de ene is nog niet bijna verdwenen. Of de volgende resistente bacterie meldt zich gisteren door het Maastad ziekenhuis. Er is een bacterie bij 47 patiënten aangetroffen... die op de intensive care van het ziekenhuis hebben gelegen. Wat staan ons nog te wachten? In de studio in Groningen zit microbioloog Arnold Dijkstra. Meneer Dijkstra, goedemorgen. Ja, goedemorgen meneer Meurders. In het Maastad ziekenhuis in Rotterdam zijn er inmiddels 21 van die 47 patiënten op de IC overleden. En de vraag is of dit komt door de gevaarlijke en resistente Bacterie. Hoe groot is die kans, denkt u? Ik moet dan uh, een klein beetje afgaan op wat, uh, wat voor informatie... er uit het ziekenhuis zelf is gekomen. Um, het gaat, uh, men stelt dat deze patiënten drager waren van uh, die Klebsiella pneumonia. Dat is Sorry. een bacterie die... Uh, ja, het is een moeilijke naam. Microbiologie is het vol moeilijke namen. Nou ja. Het is Klebsiella, Klebsiella pneumonia die veroorzaakt uh, onder andere longontsteking. Kan de longen uh, uh, infecteren. Die patiënten waren drager van deze bacterie... maar uh, men weet helemaal niet zeker of men daaraan overleden is. Dit waren mensen die op de intensive care lagen, die waren ernstig ziek. En wat ik begrepen heb, is dat men er voorlopig van uitgaat... dat deze mensen overleden zijn aan de ziekte waarvoor zij op die intensive care waren... en dat zij uh, vervolgens uh, die bacterie bij zich hadden. Hoe komt zo'n gevaarlijke bacterie op een intensive care van een ziekenhuis terecht? Op het moment dat ze ze meenemen, dan verspreidt het zich daar. Hoe werkt dat dan? Ik ben, ik ben natuurlijk geen medisch microbioloog... maar de principes van de microbiologie zijn wel vergelijkbaar. Na alle waarschijnlijkheid is uiteindelijk daar een patiënt binnengekomen... in het ziekenhuis die besmet was met deze bacterie. En vervolgens gaat dat via direct contact van mens op mens... kan deze bacterie zich verspreiden in, in het ziekenhuis. Dat betekent... Ja, het ziekenhuis neemt dan de maatregelen door deze patiënten te isoleren en strikte hygiënemaatregelen. Dus de mensen die in contact komen met de patiënten moeten voor en na het contact hun handen erg goed wassen en desinfecteren. Het, het ziekenhuis wist al een tijd dat deze bacterie in het ziekenhuis aanwezig was, voordat het alarm sloeg. Kan deze bacterie ook buiten het ziekenhuis kwaad? D dat is volgens mij op dit moment niet bekend uh, of deze buiten het ziekenhuis kwaad kan. Deze bacterie kan, kijk, het is een Escherichia coli of het sorry, pardon, het is een Klebsiella. Het is een van de Enterobacteria C... Uh, het, het is een bacterie die, uh, normaal, die als Klebsiella schadelijk is. Want hij kan dus uh, longaandoeningen veroorzaken. Maar uh, of die buiten het ziekenhuis... Ik denk dat normale mensen die hem bij zich hebben, die gezond zijn... zullen daar uh, niet altijd last van hebben. Die kunnen hem best bij zich dragen zonder dat ze daar uh, klachten van krijgen. Nu kennen we natuurlijk de hele situatie in Duitsland met die E.E.I.C. bacterie. Ook resistent. Is die E.I.C. bacterie een beetje familie van die Klebsiella bacterie? Nou, het is in zoverre familie dat ze uit dezelfde groep bacteriën... van enterobacteriën komen, darmbacteriën. Maar er zijn toch wel hele duidelijke verschillen tussen de beide situaties. omdat Het gaat hier om een ander type resistentie, wat overigens wel gevaarlijker is. In dit geval is het niet via voedsel wordt het verspreid... En uh, de ziekenhuisbacterie die nu in, in Rotterdam huishoudt, die, uh, ja, die, die woor, da, daar gaat het om mensen die al heel ziek zijn. Terwijl in het geval in Duitsland mh, sloeg de bacterie toe bij gezonde mensen, vooral vrouwen, alle leeftijden. Uh, en uh, die, die werden ook echt ziek van die bacterie zelf. Dus die, die hadden geen onderliggend lijden of onderliggende kwaal, maar die zijn ziek geworden van die EHEC zelf. We horen al een paar dagen nauwelijks meer iets over de gevolgen van de E. coli in Duitsland. De ernstige gevolgen althans. Lijkt het erop dat die uitsterft? Ja, ja en nee. Er zijn inderdaad sinds wat ik heb kunnen traceren, sinds 15 juni geen nieuwe meldingen van infecties gedaan. Het aantal slachtoffers loopt nog wel wat op, maar dat zijn meldingen van voor 15 juni. Maar nee, de bron is nog steeds niet gevonden. Er is alleen maar indirect bewijs dat taugé betrokken zou zijn... als vervoermiddel, zo moeten u het zien, voor deze bacterie. En uh, ja, de, het onderzoek moet nu nog verder gaan om na te gaan... Ja, waar komt die bacterie nou uiteindelijk vandaan? Hoe is die ontstaan? Is die bij dieren ontstaan? Of is die misschien zelfs bij een mens in, de, in het darmkanaal ontstaan? En hoe is die bacterie dan uiteindelijk... Uh, bijvoorbeeld op die TaqE-kwekerij in Noord-Duitsland terechtgekomen? Ja, dat zal nog lang onderzoek vergen. Hoeveel van dit soort bacteriecrisis gaan we nog in de toekomst meemaken? Nou, ik denk dat dit nog heel vaak gaat gebeuren. Uh, er zijn twee, twee fenomenen. Uh, wanneer we praten over rauwe groenten in het algemeen... dan kan rauwe groenten in het algemeen altijd het, een vervoermiddel worden... van ziekteverwekkende bacteriën. Nou, zo af en toe zit daar een hele nare tussen, zoals in het geval in Duitsland... Waar zowel, die zowel resistent was tegen antibiotica als dat die bacterie uh, uh, ja, uh, ja. Is hij is resistent en bovendien veroorzaakt hij die ernstige ziekte, uh, maar dat kan, dat kan altijd weer gebeuren omdat deze bacteriën circuleren in het milieu en die kunnen constant en die kunnen steeds ergens op een product terechtkomen. Het is wel zo dat productiebedrijven, zoals bijvoorbeeld deze kiemerijen in Nederland... die doen hun uiterste best om die besmettingen te voorkomen. En die werken bijzonder hygiënisch. Ik was vorige week op een taukeekwekerij in, in het noorden van het land. En deze taukeekwekerij heeft de zaken prima op orde. Daar blijkt ook alle monsters zijn schoon. Men werkt daar keihard aan, maar er kan meer gebeuren. Maar het is één van de vervoermiddelen. Arnold Dijkstra, hartelijk dank voor deze uitleg. U bent microbioloog en schrijver van het boek De Kunst van Voedselveiligheid. Ik heb dat heel graag gedaan. Waar zet ik de televisie nog aan voor vanavond? Nou, Caro's detective maand gaat van start met Case Sensitive. En leuk voor de bezitters van een computer, een laptop, een tablet of een smartphone. Die kunnen op live.karo.nl aangeven wie de moord gepleegd heeft om half tien op Nederland 1. En met de toerenaantocht komt doping weer in beeld. In Levy onderzoekt Gideon Levy wat doping met een renner doet. Hij gebruikt zelf wat en laat zijn bloedwaarde testen om vijf voor half tien op Nederland 2. Jurgen van den Berg presenteert Lunch. Zometeen uh, aandacht voor de commotie in België over een seksschandaal... waarbij demissionair premier Le Terme betrokken zou zijn. Uh, de Vlaamse rolblad Story heeft dat naar buiten gebracht. En uh, de stelling straks in stand.nl... de discussie over onverdoofd ritueel slachten wordt uh, emotioneel gevoerd. Dat is zeker zo. Ik ben benieuwd hoe de mensen op de stelling... daarop reageren zometeen in lunch. Surf naar de gids.fm. Ik morgen weer. Dan kom je tot twee dingen. Toe, ik heb eigenlijk maar twee dingen.